Rosina moet vermageren. Rosina was een olifant. Ze woonde in een dierentuin. De oppassers noemden haar Dikkertje, omdat ze zo lekker dik was. Maar dat vond Rosina helemaal niet leuk. Rosina hield veel van de kinderen die naar haar kwamen kijken. Die gaven haar van alles te eten. Appels en koekjes en taartjes... Rosina vond vooral de taartjes met slagroom heel erg lekker. Je wordt veel te dik, Dikkertje, zeiden de oppassers dan. Maar Rosina trok zich niets van hen aan. Op een dag wilde ze het olifantenhuis binnengaan. Maar ze bleef halverwege de deur steken. Die akelige oppassers, dacht Rosina, die hebben vast de deur smaller gemaakt. Of misschien is de opening wel kleiner geworden. Ze probeerde het nog een keer. Weer bleef ze steken. Misschien heb ik toch wel te veel taartjes gegeten, dacht ze. Er biggelde een grote traan langs haar slurf. De oppassers kwamen en probeerden Rosina naar binnen te duwen. En de kinderen riepen, harder, harder. Maar Rosina kwam geen stap vooruit. Peter, de zoon van een van de oppassers, kwam naar het olifantenhuis. Eerst droogde hij Rosina's tranen met zijn zakdoek. We moeten haar huid insmeren met slaolie, zei Peter tegen zijn vader. Dan glijdt ze misschien wel naar binnen. Dat is een goed idee, zei zijn vader. Ze hadden wel honderd liter slaolie nodig om Rosina helemaal in te smeren. En toen begonnen ze allemaal te duwen. De vader van Peter, de andere oppassers en de kinderen. Behalve Peter, die hield de slurf van Rosina vast en zei zachtjes in haar oor... Doe je best, Rosina. Kom, het zal wel lukken. En opeens gleed Rosina met een reuze vaart het olifantenhuis binnen. De kinderen riepen, hoera! en gingen naar huis. Behalve Peter, die bleef nog een tijdje bij Rosina. Hij streek over haar slurf en zei... Ik ben je vriend... Ik zal je helpen vermageren. De volgende ochtend bracht hij een mand met alleen maar fruit naar Rosina. Hij had ook een emmer verf en een kwast bij zich. Zo mooi hij kon schilderde hij de naam van Rosina op het olifantenhuis. Voordat hij weer wegging, zei hij tegen Rosina dat hij haar iedere dag fruit zou brengen. Totdat ze weer zo mager zou zijn dat ze zelf door de deur kon. En dat deed hij. Een paar weken later stonden er een heleboel kinderen voor het olifantenhuis. Kom naar buiten, Rosina, riepen ze. De deur ging open en daar stapte een slanke Rosina naar buiten. Peter reed op haar rug. Wat ben je mooi slank geworden, Rosina, zeiden de oppassers. Vanaf die dag eet Rosina alleen nog maar fruit... En nooit meer koekjes of taartjes, behalve op zondag. Dan krijgt ze van Peter één slagroomsoes.